In het zuidoosten van Australië zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege de zware regenvallen en overstromingen in het gebied. Volgens de autoriteiten in de deelstaat New South Wales zijn de overstromingen van een ongekende omvang. In de loop van de dag wordt bovendien nog meer regen verwacht. Het weer van een graad of 5 overdag overwegend bewolkt met een avondregen en het wordt dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Torn apart with bitter edges. playing Van Zandvoort op 106.9 CFM. Bijna altijd ruzie met elkaar. Het werd me allemaal te veel.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 dat je zei, nou dan vader. Lang geslagen heb ik op bed gezeten. Toen jij de deur had dicht Zomaar, ik heb je zomaar lang. Vertrouwd en zonder jou tegenaan. to be patient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 But you always really do I just wanna be with you. I taste In the pipe, fly to the motherland Or sell love to another man It's too cold for sure You'll never ever faint You're lovely But it's not for sure 6.9 See?